Op verschillende plaatsen in Londen zijn relletjes uitgebroken... tijdens een grote protestmars tegen de bezuinigingen van de regering. Onder meer in Oxford Street richten we relschoppers vernielingen aan in winkels... en staken ze barricades in brand. Ook werd de politie hier en daar bekogeld met verf en brandbommen ondanks die schermutselingen verliep de protestmars naar Hyde Park over het algemeen rustig, zegt de organisatie. Er deden zeker 250.000 mensen mee, terwijl was gerekend op een opkomst van 100.000. Het was de grootste vakbondsbetoging in Engeland in meer dan 20 jaar. Op veel plaatsen in de wereld hebben mensen vandaag het licht een uur uitgedaan. Dat gebeurde in het kader van de actie Earth Hour van het Wereld Natuurfonds. In Nederland hadden zo'n 30.000 mensen zich aangemeld voor de actie. Verder doofden onder meer de lichten van de Erasmusbrug in Rotterdam... bij de Dom in Utrecht en het Vredespaleis in Den Haag. Op het Rembrandtplein in Amsterdam deden cafébazen de lichten uit... en waren er optredens bij licht van fakkels. Ook de Brandenburger Tor in Berlijn en het Reuzenrad in Londen... stonden een uur in het donker. In veel landen is het in het donkere uur ook een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers in Japan. Het was de vijfde keer dat Earth Hour werd gehouden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. De Russen krijgen niet voor een halfjaartje zomertijd... zoals wij vannacht. De Russen krijgen het voor altijd. Ik ben daar stikjaloers op. Altijd meer licht. Daar staat tegenover dat de Russen wel moeten leven... in de schaduw van president Poetin... Ook wel bekend als The Prince of Darkness. Een houden van de Beatles. Hello, goodbye uit 1967. En nu luistert u naar Met het oog op morgen op deze zaterdag. Het bekte ook lekkerder in het Duits. Atomkraft, nein, danke. Vandaag een grote demonstratie in Duitsland tegen kernenergie. Veel Duitsers hadden altijd al zo hun bedenkingen... maar de ramp in Fukushima heeft de weerzin nog versterkt. Waarom zijn speciaal Duitsers zo gevoelig voor het kernenergie-thema? Zozeer zelfs dat voor de Duitse Groenen morgen... grote winst is voorspeld in Beieren, nota bene. U hoort straks Rudy Hoogvliet, medewerker van de Duitse Groenen, en, en Annette Birschel, Duits-correspondent in Nederland. Dan Turkije, de regionale grootmacht... die zich al opzichtig mengde in de strijd in Libië... en nu een bijna revolterend Syrië als buurland heeft. Bram van Meulen is er correspondent... en probeert het land op het breukvlak tussen Oost en West te doorgronden. Morgen begint zijn serie over Turkije op tv. En nu alvast een gesprek. Dan nog verder naar het oosten, naar Rusland... waar in 2009 de Russische advocaat Magnitsky dood in zijn cel werd aangetroffen. Nadat hij een enorme belastingfraude op het spoor was gekomen. Fraude gepleegd door Russische politie en overheidsambtenaren. De autoriteiten hebben hem gestorven, zou je kunnen zeggen. Hans Hermans maakte een documentaire over de zaak... en Europese parlementariër Marietje Schaken van D66... trekt politieke consequenties. Rond 5 voor 12. Aandacht voor de inmiddels beroemde fles duinwater. Gekocht door het Amsterdamse historisch, Die niet uit het midden van de 19e eeuw blijkt te komen. Maar gewoon uit 1975. Straks over de smaak van water. En in deze bijna buitenland uitzending. Wel live muziek van eigen bodem. De Nederlandse zangeres en tekstschrijver Marieke Jager. Ze zingt in het Engels. Dat dan weer wel. U hoort het allemaal zo. Nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 26 maart. Je zou bijna zeggen business as usual in de Arabische regio. In Jemen gingen de protesten gewoon door. En ook in Syrië, waar enkele overheidsgebouwen in vlammen opgingen, protesten. En bommenwerpers deden hun werk in Libië... waar de oppositie de belangrijkste olieplaats Adjabia op Gaddafi's troepen heeft terugveroverd. De dictator van Libië wordt langzamerhand teruggedrongen... stelt een zeer tevreden president Obama... In places like Benghazi, a city of some 700,000, the Gaddafi threatened to show no mercy. His forces have been pushed back. Maar is dat niet in tegenspraak met de VN resolutie? Die geeft alleen toestemming om militair geweld te gebruiken als burgers worden bedreigd. En nu lijkt het erop alsof de gelegenheidscoalitie de oppositie in handje helpt, zeggen de machthebbers in Libië. Ondertussen lijkt onze regering niet bespaard te blijven in Libya Gate. Royal Haskoning, de werkgever van de man die centraal stond... bij de mislukte evacuatiepoging in Libië... heeft Defensie notabene gewaarschuwd voor de riskante situatie in Sirte. Dat blijkt uit een brief van Haskoning die in handen is van RTL Nieuws. Maar het wordt nog erger. De helikopter blijkt ook nog eens op de verkeerde plaats te zijn geland. De helikopter landde achter een enorme stapel met voorraden aan rotsblokken waardoor de helikopter aan de Waals zicht werd onttrokken. Het lijkt een heel heet weekje te gaan worden... voor voornamelijk defensieminister Hille. Als steunt zijn eigen CDA nog wel. We moeten oppassen dat we niet als een stel leunstoelgeneraals... ze uh, even alles tot in detail gaan bekijken. De oppositie lust om raal. Al lijkt er zich bij PvdA-kamerlid Timmermans... ook iets van medelijden af te tekenen. Bijna de wet van Murphy. Alles wat maar enigszins fout kon gaan, is hier ook fout gegaan. En ook in Japan verandert er weinig aan de situatie rond de kerncentrale van Fukushima. Wel was de radioactiviteit in het zeewater bij de centrale... gestegen tot meer dan 1200 keer de veiligheidsnorm. Maar de Japanners maken zich daar geen zorgen over. Ach, dat wordt de stroming wel weer weggespoeld. In eigen land zijn meer en meer inzamelingsacties voor het getroffen land. Zo was er een bazaar in Amstelveen, waar de grootste gemeenschap van Japanners in ons land woont. We willen graag onze boodschap doorbrengen aan onze volk. dat wij ook in buitenland graag willen helpen. Oh ja, niet vergeten. Vannacht gaat de zomertijd in. De klok gaat een uur terug en dat betekent dus dat u korter kan slapen. Nee, nee, wacht, wacht even. De klok gaat een uur vooruit en dan kan u dus langer slapen. Toch? Om twee uur vannacht gaat de klok één uur vooruit. Hierdoor is de nacht een uur korter. Maar de komende tijd is het s'avonds wel weer langer licht. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En dan naar Londen, waar de grootste demonstratie... van de afgelopen tien jaar werd gehouden. Zo'n 100.000 man was er op de been om te protesteren... tegen de aangekondigde overheidsbezuinigingen. En onder die actievoerders, de Nederlandse studenten... Tess de Lange. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Waren het nou echt op 100.000... Volgens mij waren het er wel meer. <laughs> waren het er meer? Hoe heb je dat uh, zo yeah. kunnen zien? Uh, ik heb het wel niet gezien. Maar de nieuwsberichten uh, gaf aan dat er honderden mensen waren. Ze denken rond de, ja, Ze denken rond de ja, half miljoen bijna. Ofze. Maar ze vlogen met het helikopter eroverheen. Dus ik denk dat ze. Ik weet hoe ze dat moeten tellen. Want het was, uh, het was ontzettend druk. Het waren er in ieder geval heel veel. Heel veel, ja. ja jullie klopt. demonstreerden onder meer tegen de bezuinigingen op het onderwijs. Maar waarom nu? Want die bezuinigingen die waren toch al lang bekend? Ja, klopt. Maar dat betekent niet dat je dan niets meer, uh, niets meer aan kan doen. Maar wie bepaalt dan het tijdstip? Waarom nu? We zijn al maandenlang bezig met demonstreren. Dus specifiek dan op onderwijs. Uh, de groep van onze universiteit ook. Vandaag was het uh, meer voor de hele publieke sector. Dus ook zorg en andere publieke diensten... zoals de brandweer, lokale gemeentes en zo. En uh, Dit was uh, vanuit de CUC, dus het TUC, het Union Congress, georganiseerd... En je zijn net, je net uh, onze groep van de universiteit. Wie, wie zijn dat? Ja, iedereen die, die geïnteresseerd is op de universiteit. om uh, Welke om universiteit? Te voeren te, um, Everest University. In Engeland is dat? In uh, Wales. In Wales. En daar zit je ja. ook op? Ja. ja. Um, allemaal massaal naar Londen. Beetje verre vraag, maar ook nog een beetje geïnspireerd... door de gebeurtenissen in Egypte en uh, Tunesië? Um, voor ons niet, nee. Nee, dat deed er maar niet toe? Ik zag wel zeker bij de Socialist Workers Partij dat je veel slogans ook zag geleerd aan, maar zelf hebben wij er niet zo'n behoefte aan. En wat denk je van uh, regime change in, in Londen? Een andere regering? Uh, wie weet, wie weet. Zou je dat ik denk dat willen? dat wel de hoop is van heel veel mensen. Ja? Ik vind het vanuit, vanuit mijn positie niet, niet echt dat ik niet over kan zeggen. Aangezien ik hier een jaar woon en, en niet weet waar ik volgend jaar ben. Maar ik, uh, ik merk wel dat er bij heel veel mensen erin zit, ja. Oké. Okay. Um, wat is nou jouw grootste bezwaar van de voorgenomen plannen? Voor mij, vanuit onderwijs ja. gezien, vind ik uh, persoonlijk dat dit, de, de verhoging naar collegegelden voor 9000 pond maakt de dieren gewoon onbetaalbaar en het, en het hoger onderwijs onvergankelijk. En, en dat is mijn grote zorg. Tess de Lange, dank je wel. Dank je wel. Ja, ik had het al gezegd, live muziek van Marieke Jager. Uh, je bent hier al eens eerder geweest, twee jaar geleden, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Ja, ja zo lang geleden. Maar was ook hier op zaterdag, kan me nog ja. herinneren. Wat ga je spelen? Ik ga Traveler spelen. Traveler. Ja. Mind your step, you'll be a traveler.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 every day is making you stronger Big girl, ready to go away from here Live like they do in the movies Grow up, be a mindful traveler Oh, never forget, I'm here Big girl, ready to go away from here Like they do in the movies Grow up, be a mindful traveler I'm here But let me go this time Everything is possible for you Big girl ready to go away from here. Leave like they do Marieke Jager met Traveller En dat nummer komt weer van haar cd, Here Comes the Night. En dat maakt het lied sowieso heel erg geschikt... voor ons programma tussen 11 en 12. Een kwart miljoen Duitsers ging vandaag in verschillende steden... de straat op om te protesteren tegen kernenergie. Waarom zijn Duitsers toch zo opvallend fel tegen kernenergie? Ik ga er zo over praten met Annette Birschel... correspondent voor verschillende Duitse media in Nederland. Maar eerst even naar Stuttgart, naar Rudy Hoogvliet... medewerker van de politieke partij De Groene. Meneer Hoogvliet, goedenavond. Goedenavond. Uw partij heeft flink wat mensen gemobiliseerd voor deze demonstratie. Uh, tevreden? Ja, heel tevreden. Uh, dat... Uh... Uh, hebben we zelfs uh, niet verwacht dat 250.000 mensen de straat op gaan? Uh, dat was uh, buiten verwachting. En, uh, maar het is natuurlijk duidelijk, uh, sinds uh, de verschrikkelijke ongelukken in, uh, in Japan... is het thema uh, kernenergie in Duitsland weer uh, helemaal bovenop de agenda komen staan. Helemaal weer bovenop de agenda. In uw deelstaat Baden-Württemberg zijn morgen verkiezingen. Is kernenergie daar ook het, het, het grote thema? Intussen ja, dat is uh, het belangrijkste thema. En uh, dat bepaalt ook de uitgang van de komende verkiezingen, denk ik. En u, uw partij, wordt voorspeld dat hij grote winst gaat boeken hè, daar. Ja, dat in ieder geval. Uh, we hadden bij de laatste verkiezingen zo'n beetje 12 procent. Uh, we rekenen hier in procenten, niet in zetels. En uh, alle gaan ervan uit dat we dat uh, tenminste verdubbelen, kunnen verdubbelen. Dus we komen zo'n beetje bij, uh, zeggen de prognoses tenminste bij 22, 25 procent uit. 22, 25 uh, procent. En dat alles. En we, in... hebben, en we hebben ook de kans uh, als uh, tweede politieke kracht uh, dat we de premierministers uh, kunnen, kunnen bepalen. En dat dat zou de eerste groene premierminister in Duitsland ja. ja, en dat in Beieren. Dat had ik toch dertig jaar geleden ook niet kunnen denken. Dank... Ja, niet in Beieren hoor, in Baden-Württemberg. Oké, okay, maar is dat is toch in Zuid-Duitsland. Mag ik ja, het zo ja, zeggen? Ja. Oké, okay. in, in Zuid-Duitsland. Goed, ik hou het daarbij. Dank, jullie <lacht> Hoogvliet. Dan ga ik naar Annette Beerschul. Goedenavond. Hallo. Dat debat, dat kernenergie-debat, dat leeft zo ongelooflijk in, in Duitsland... dat het mij wel een beetje verbaast. Jou ook? Nee, helemaal niet. Ik, ik was ook aan de buis gekluisterd en ik was anders onverbaasd... dat het in Nederland helemaal niet leefde. Wat, wat, wat is dat nou zo... Wat maakt het dat Duitsers zich daar zo ontzettend over opwinden? Ja, nou, we hebben natuurlijk al ja, 30, 40 jaar... een hele sterke milieubeweging in Duitsland. En uh, wat je ook altijd moet bedenken... is dat het niet, uh, niet alleen leeft... doordat nu weer een verschrikkelijk ongeluk in, in Fukushima is... In, in Japan is. Maar uh, het leeft natuurlijk ook doordat wij elk jaar... of, of om de uh, zoveel tijd die Castor transporten hebben... die dus uh, vanuit Frankrijk met... Uh, uh, nucleaire afval uh, naar Duitsland gaan. En daar zijn dan ook tienduizenden mensen op de been om te demonstreren. En uh, ja als je vraagt wat staat daarachter... dan is dat, uh, een ik denk, een, een, ook een bepaalde Duitse eigenschap. En dat is een angst voor, voor risico's. Uh, wacht zijn... even, wacht even. Want <laughs> we hebben het nu, ik, ik snap de angst voor risico's. Dat, dat is in Nederland misschien ja. ook wel het geval. Maar toch eventjes nog terugkomen ja. op de, die massale protesten... ook in Duitsland nou, over kernenergie. Ik heb ook een beetje het unheimische gevoel dat hier de MeToo-politiek een rol speelt. Dat dat probleem in de ramp in Japan ook een beetje geannexeerd wordt door Duitsers. Uh, hoe, hoe bedoel je dat? dat nou, ik niet ik niet meer... kan me herinneren dat uh, die ramp begon twee weken geleden in Fukushima. Er waren toen, was toen een demonstratie uh, van 40.000 Duitsers. Dat was al gepland. Toen begon die ramp ineens, waren er 60.000. En toen dacht ik, ja, maar die ramp is in Japan... En dat is heel aardbevingsgevoelig. Dat is Duitsland toch niet? Ja, je hebt natuurlijk een... Uh, uh, is het absoluut natuurlijk nu in het, uh, in het licht van de verkiezingen... bij belangrijke deelstaatsverkiezingen tussen morgen in Baden-Württemberg... en dan nog in andere deelstaten staan aan. En dan uh, uh, is het zo dat de regering Merkel... Uh, uh, de, eigenlijk zouden zoude al lang de kernenergie uh, zouden zoude een einde zijn. En de regering Merkel had gezegd... had de licenties voor de reactoren verlengd. Dus dat was natuurlijk, en dan zou je kunnen zeggen dat uh, hebben ze van profiteerd, van de ramp in Japan, ja, om ja. te zeggen. Nou, nu is er uh, een calcul daarachter. Maar, dat maar, is maar, maar absoluut zo. Maar dat niet dan. Het ja, dat, dat, dat is natuurlijk absoluut zo. Dat is politiek ook. Uh, maar er staat nog iets anders bij. Want het gaat natuurlijk, en dan kom ik weer op uh, uh, zeg maar die Duitse eigenschap. Ja. Het is natuurlijk niet zo alleen dat uh, ongelukken bij kernreactoren uh, gebeuren, van, om, omdat er een uh, aardbeving gebeurt of een uh, vliegtuig neerstort. Maar de meeste ongelukken of uh, ja, stoorgevallen die er zijn... of Tsjernobyl, nemen, dat was een menselijke fout. Ja. Dus, um, en daar is uh, wat het principiële is, is voor Duitsland... dat niet gezegd wordt, nou, bij ons zou ook een aardbeving kunnen gebeuren. Um, dan is misschien de kans dat het zo groot zou zijn... Uh, uh, ja, klein en een tsunami helemaal niet hiel in Duitsland. Ja. Uh, maar uh, het wordt wel heel erg duidelijk... kernenergie, kernenergie is dus niet zonder risico. En we kunnen dus niet daarop vertrouwen, dat zeggen dus veel Duitsers, wat de atoomlobby of wat de overheid ons vertelt. Maar goed, je is dan toch dat grote verschil tussen uh, Duitsland en Nederland? Nederland is in zekere zin ook een risicoloze samenleving. Ik geloof dat er nergens zoveel verzekeringen worden afgesloten. Als nou, bij ons hier. zeker meer. Dan nog, moet ik met één meer? onderbreken. Nee. Ik, ik vergelijk dat altijd zo. Het verbaast me dan altijd. Ik, ik uh, neem dan altijd uh, dat bij ons elk kind met een helm uh, naar school fiet fi en uh, stel wat zou kunnen gebeuren, wordt er gezegd. En hier staan de kinderen achter op uh, de pakjes dragen... en uh, fietsen staand naar maar denk je ook niet dat het gewoon... omdat dus, Nederlanders gewoon beter kunnen fietsen? Uh, dat uh, sluit ik niet uit. <laughs> nee, maar het is wel, ik, ik kan daar wel een verschil zien. Ik ja. zie wel dat Nederlanders toch eerder geneigd zijn te zeggen... oh, het zal weer meevallen. En Duitsers eerder zouden zeggen, nou, dat kan vies tegenvallen. Ik denk nu ook aan ja, zo'n woord als Wat Wat natuurlijk bijna een, een internationaal woord is geworden. Dat is absoluut een internationaal woord geworden. Nou, dat, dat is ook de, de, de, de, ja, de basis eigenlijk voor de hele milieubewering. Uh, is natuurlijk ook een bijzondere verhouding die Duitsers hebben met, met de natuur in Duitsland. Nou, gaat ver terug naar de romantiek. Ja, uh, uh, ja waar de natuur ook echt als, ja, als, als, als een soort macht uh, uh, uh, ontdekt werd. En die belangrijk is. En die niet alleen onderdaan is, maar die ook uh, ja, uh, waar je respect voor moet hebben en die je dus ook moet beschermen. En dat is ook interessant als je de basis ziet van de milieubeweging wat, wat nu de grootste groep, die, die, die groene partij die groenen is, ja. dan is dat A, die natuurbeschermers, eerder conservatief, en ook de boeren, en op de andere kant ook de beweging die uit de jaren zestig kwam met een zekere wantrouwen tegenover de overheid en tegenover de macht van de economie. En die twee kwamen daar samen om inderdaad uh, te zeggen, ja, we moeten het Milieu, de natuur, die moeten we beschermen. En ja, dat was inderdaad zo uh, so bijzonder, internationaal ook zo so bijzonder dat zo'n woord als waldsterben inderdaad ook in veel talen gewoon nooit vertaald werd, omdat het uh, als iets Duits uh, <lacht> bleek te zijn. Een ander favoriet woord van mij is holzfällen. holzfällen ja. Dat hebben jullie niet. Ik moet er net ja, aan denken. Ja, jullie hebben het ook nou geen zelfs, bossen. Dus nee, het is dat is heel moeilijk, heel moeilijk is te Het is natuurlijk lastig. Het is natuurlijk een toneelstuk van, of een <laughs> stuk van Thomas Bernhard. Maar het is zoiets als holzwellen. Ja, het vallen van hout. Maar dat dan in één woord. Dat, is, dat kennen wij helemaal niet. Dat is holzvellen, ja. ja. Jij uh, ja. zegt het om. Ja. En dan, ja. dan vallen ze, ja. ja. Maar goed, dat is in een land waar. waar uh, uh, ja, Nederland is natuurlijk eerder een land wat, wat de natuur als maakbaar ziet. Hè? Ja. Dat is ja niet voor niets. Dat, dat spreekt. Wordt wat maar ook verbaasd altijd in dit land dat gezegd wordt: overal ter wereld heeft God de wereld geschapen, maar bij ons, wij, wij hebben het zelf gedaan. En uh, ja, en dat, dat, dat klopt ook, uh, de zekerheid, dat hier nog steeds ook gekeken wordt hoe kunnen we de natuur uh, ja, voor ons uh, uh, gebruiken en, en, en maakbaar maken. Hoezoom, ze het ook weer Nina Hagen. Natuur aan mijn avond, als ik me goed uh, herinner. Ja, ja dat ja, was het. Ja, ja ik, ik snap dat Duitse uh, ding wel met natuur. Ik, ik kijk er toch ook altijd een beetje ironisch naar. Maar goed, dat is dan weer mijn rol als Nederlander. Annette Beerscher, mag ik je hartelijk danken. Graag gedaan. Ja. Ik kijk weer naar Marieke Jager. Uh, voordat je het tweede nummer gaat spelen, of je, van je nieuwe CD, Here Comes the Night, ja. um, is die al uit? Komt die uit? Hij komt uh, komende vrijdag, 1 april, is hij officieel uit. Geen grap. Nee. Ik las dat het allemaal gemixt is door uh, Chad Blake. Spreekt dat goed uit? Ja. Chad Blake, ja. ja. Die heeft ook gewerkt met bijvoorbeeld Tom Waits. Ja. Hoe kom je bij zo'n man? Ja, uh, albums die ik tof vond klinken. Uh, die, die verzamel je en dan leg je ze naast elkaar. En dan op de achterkant staat meestal wat informatie en daar stond zijn naam toch steeds bij. En ik heb het er met mensen over gehad. Weet je, op een gegeven moment kom je gewoon bij een geluid uit. En dan, daar, daar was hij aan gelinkt elke keer weer. Welk geluid is dat? Kun je dat omschrijven? Dat vind ik heel moeilijk ja, om te omschrijven. Ja, maar ik. het is Daarom is toch een geluid, wat maar... Ik, wat ik... Kijk, we hebben, ik heb hem ontmoet ook. En, Tom en, Nee, nee, Chad Blake. Chad Blake, ja. <laughs> Min, minstens zo leuk, ja. denk ik. Ik heb Tom Waits niet ontmoet. Maar Chad is echt een heel bijzonder mens. En echt met karakter. En die maakt gewoon heel duidelijke keuzes. En dat doet hij ook in zijn mixen. Dus... Wat hij als mens is, is in zijn vak ook. En hij maakte nou ja, gewoon stevige keuzes. Dus hij zei ook van ja, Marieke, weet je, als jij daar een, een gitaarpartijtje speelt, dan zul je die horen ook. Maar wat horen we dan? Nou, het is Rauwer? rauwer. Het, is, uh, het is spannend. En hij snapt heel erg goed wanneer wat er in een nummer gebeurt qua spanning. Dus. Weet je wel, wanneer iets naar voren moet komen. Moest je dan nou ook nog anders zingen? Andere techniek gebruiken? Stem anders gebruiken? Nee, maar nou ja, kijk, hij is natuurlijk pas erin gekomen toen we alles hadden ja, opgenomen. Ja. Dus dat hadden we daarvoor gedaan. Maar ik, ik denk wel, ik ben ook wel anders gaan zingen. Ik ben een stuk zekerder gaan zingen, daar heb ik wel een hoop in geleerd. Uh, en ook diverser, denk ik, over de nummers. Maar nou, we het horen ook. Wat, wat is het tweede nummer? Wat het je tweede nummer zeggen? heet uh, Natural Way. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. He has such a gentle face he knows in a natural way Will try to seduce, to remind her of the time, but is he patient enough, and he loves, and she takes, and he feeds her right and wrong, where is she now? She will listen She will kiss him When he wants oh, She's that kind of a girl And he loves And she takes And he feeds her right and wrong Where is she now? She moved. She moves She's gone before he knows Gone away And with her eyes closed She moves She moves She's a dreamer Hungry for the life he takes And hungry for his love Any ja, Right wrong. Right Zo'n einde moet even uitsterven. kan ik niet meteen doorheen gaan praten. Natural Way. Um, van de CD. Here Comes the Night. Marike Jager. We gaan je daar ook nog heel eventjes horen. Maar ik verklap niet hoe. En wat. Nu naar Bram Vermeulen, onze correspondent in Turkije. Goedenavond. Goedenavond. Bram, morgen is de eerste aflevering van een documentaire serie van jou over Turkije op de tv. Gaan we het zo over hebben. Eerst even de actualiteit. Opnieuw een zeer onrustige dag in Syrië, het zuidelijke buurland van Turkije. Drie betogers uh, doodgeschoten. Hoe gaat Turkije om met de problemen bij de zuidelijke buren? Nou, ik moet zeggen dat ze op het moment opvallend stil zijn over wat daar gebeurt. Uh, wat je nu ziet in Syrië is dat de protesten zich uitbreiden over het hele land afhankelijk. Maar het is alleen maar in het verre zuiden van Syrië. Maar vandaag zijn er ook protesten geweest in het westen van Syrië. Zo'n 10.000 tot 15.000 demonstranten de straat op uh, En het, het protest is niet alleen nog maar om, om te klagen over... Te weinig democratie, maar vooral over het brute optreden van de politie... ...waardoor je nou ook voor het eerst in Syrië hoort de oproep voor uh, al-Assad misschien toch af te treden omdat hij dit allemaal maar laat gebeuren. Terwijl het interessante was van de protesten in Syrië... ...dat het niet per se ging om het aftreden van die regering. Nou, dat soort ontwikkelingen zijn voor de Turken buitengewoon zorgwekkend. Uh, niet alleen maar omdat ze daar ook al weten dat ze al, alles zat, wegvalt... ...dat je de mogelijkheid hebt voor, heb voor sectarisch geweld in Syrië. En de Turken maken zich dan vooral zorgen over enorme investeringen die ze in dat land hebben. Nee, je moet me toch even uitleggen. Want ik heb geprobeerd de, de, of de, de buitenlandspolitiek van uh, Turkije zo'n beetje te volgen. Ja. Eerst hadden we Iran opstand ja. daar. Daar waren ze toch de Turken voor het aanblijven van Ahmadinejad. Ja. Toen Egypte, Mubarak weg. Nou, dat vonden ze prima. En ja. Libië waren ze eerst eigenlijk voor Gaddafi, leek het. En ja. nu zijn ze toch weer om. Ik snap het nog niet. Nee, er is geen pijl op te trekken. Maar ik denk dat je... Uh, bij al die landen uh, vooral moet kijken naar wat zijn de commerciële belangen. Uh, da dat is toch echt de leidraad van, van deze regering. Misschien niet alleen van deze regering, wat dat betreft zijn ze ook niet uniek. Maar uh, ja, de, de commerciële belangen uh, dreven ze er bijvoorbeeld toe... door uh, wel Ahmadinejad in Iran te erkennen in 2009... terwijl het volksprotest ja. tegen die overwinning nog gewoon voortging. Dus daar kozen ze heel duidelijk voor het leiderschap in de wetenschap... Uh, dat als, uh, als dat niet zo zou zijn, dat de commerciële belangen in Iran geen goed gedaan zouden worden. Misschien had het ook iets te, te maken met het gevoel van de Turken. Want de Turken laten zich in de politiek ook heel erg leiden door het gevoel. En dat ze uh, toch wat afweer kregen van de westerse bemoeienis met Iran. Zeker na de oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat, dus dat was vanuit dat opzicht te, te begrijpen. In Egypte uh, begon premier Erdogan pas echt een, een grote mond op te zetten... tegen Mubarak, toen hij al aan het wankelen was. Toen eigenlijk de zekerheid was dat hij het niet zou gaan rennen. Toen kwam de steun, uh, nou, kwam de steun voor het volksprotest... daar op het, uh, het Tahrir-prein uh, in Cairo. En hetzelfde is een beetje gebeurd in, in Libië. Aanvankelijk uh, was Turkije tegen sancties die zagen namelijk al de grote problemen opdoemen... voor 15 miljard dollar investeringen in Libië. En die waren gewoon bang dat al die contracten zouden vervallen... op het moment dat Gaddafi valt. belangen, ja. Dus ja dat is ik allemaal dat... en toch weer omgegaan. Um, ja. Dat ingewikkelde van Turkije... dat is natuurlijk ook iets waar jij je in je documentaire serie op hebt gefocust. Een trotsland, dat merk je al in het eerste deel. Dat wordt morgen uitgezonden. We laten even een fragment daaruit horen... waarin je zelf de introductie doet. Ook al voelt Europa in het centrum van Istanbul voor mij vaak heel dichtbij. Straten vol met merkwinkels en patisserieën die je net zo goed in Amsterdam of in Parijs kunt tegenkomen. Op een ochtend zoals deze besef ik weer wat voor een vreemdeling ik ben. Als op het drukste plein van de drukste stad van het land politie en leger ineens de regie overnemen... Ja, het luchtalarm gaat af. Wat gebeurt hier, Bram? Ja, dit is uh, de, de, de 10e november, de, de, de sterfdag van de vader van de Turken, eh, Mustafa Kemal Atatürk. Uh, ja, de grondlegger van de moderne Republiek Turkije. Zeg maar, de man die definitief ervoor zorgde dat Turkije een heel andere koers ging wandelen dan de rest van de islamitische wereld na de val van het Ottomaanse Rijk heeft hij gezegd genoeg met de islamitische wet, de sharia, genoeg met het Arabische schrift, genoeg met het systeem wat ons allemaal ten val heeft gebracht, zo heeft hij het eigenlijk beschreven. Uh, en we gaan ons nu op het westen richten. Dus uh, we kreeg Turkije een, een Europese wetgeving, uh, gingen ze ineens het schrift veranderen van het Arabisch naar, uh, naar het Europese spelling, uh, kregen vrouwen ineens veel rechten. Uh, na een, uh, een revolutie ontketend in die islamitische wereld. En uh, ja, we gaan de weg terwijl wij die uitzending aan het maken waren. Ja, voor ons eerst is het maar een politicus. Maar langzamerhand begin je toch uh, in de gaten te krijgen... dat het uh, voor de Turken iemand is die, wat misschien wel de enige is... die het hele land nog bij elkaar houdt. Dat is nou bijvoorbeeld de angst. Dat op het moment dat je komt aan de grondvesten van Atatürk... op het moment dat je komt aan de mythe en de legende van Atatürk... dan kom je aan heel Turkije, dan kom je aan... Alles wat ons nog bijeenhoudt. Wat is het grootste misverstand dat wij westerlingen hebben over Turkije? Wij denken natuurlijk Turken te kennen. omdat ja. er een paar Turken in Nederland wonen. Ja, ja, dat is, ja in de, hey, ik, ik merk gewoon uh, zelf dat het. een afstand is met een vreselijk slechte pers. Een hele slechte naam. Ik bedoel, het woord Turk is, uh, is niet voor niks. al heel lang een scheldwoord in het Nederlands. Maar dat is eigenlijk al, al eeuwen zo. Ze hebben gewoon een, een bijzonder slechte naam. Wat ik ook merkte op het moment dat ik. Uh, zelf uh, van Afrika naar Turkije verhuizen, kreeg ik hele negatieve reacties van, van vrienden en collega's van waarom ga je daar nou naartoe, dat is toch niet interessant die Turken die kennen we toch al want die wonen ook zoveel in Nederland maar ik denk ook vooral dat de, de indruk nog steeds bestaat dat Turkije toch een achtergesteld uh, bijna derde wereldland is. Wat niet uh, het geval is als je naar jouw eerste deel van de documentaire hebt gekeken. Nee, en ik denk dat het uh, verder in de serie nog veel meer duidelijk wordt... dat Turkije als een land is met een uh, herwonnen zelfvertrouwen... en uh, dat het de echte vleugels uitslaat. Uh, vorig jaar waren ze de snelst groeiende economie ter wereld naar China... Uh, we zijn zelf met de Turken meegereisd naar Irak, uh, waar ze eigenlijk het hele land hebben heroverd. Na de verloren oorlog. Uh, hè, de oorlog die verloren werd door de Amerikanen, door de Irakezen zelf. Maar de Turken hebben hem echt gewonnen. Met gigantische investeringen. De hele steden worden daar uit de grond gestampt. Um, en je herkent het land gewoon niet meer terug. Het is niet meer het land van oorlog waar we het op het nieuws altijd over hebben. Het is een booming, booming uh, economie daar en die wordt geleid door de Turk. Het zijn allemaal dingen die, uh, waar je niet bij stilstaat omdat er uh, nou, zo weinig aandacht voor, voor gegeven wordt eigenlijk. Begin je het een beetje te doorgronden, het land? Je bent er nou een jaar... Ja, ik ben er nu uh, twee jaar zelfs. Twee jaar, sorry. Uh, het, het, het, het helpt uh, als je een beetje de taal spreekt... ik moet toegeven dat het nog steeds met vallen en opstaan is. Uh, ja, een aantal dingen wel. Ik, ik begrijp... Begin je er ook van te houden, bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, dat is toch Ja, dat vraag. is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Want uh, ik vind het uh, fascinerend. Het is allemaal waar. De Turken zijn vreselijk gastvrij... De deur staat altijd open voor een, voor een goed gesprek. Soms vind ik het moeilijk om om te gaan met het, het feit dat Turken zo ontzettend wantrouwig zijn ten opzichte van buitenlanders. Ze verwachten er eigenlijk niks goeds van. Ze gaan er altijd vanuit, ook nu wij dit programma aan het maken zijn, dat het wel negatief zal zijn. Dat hoor je ook steeds staan te draaien op straat. En dan hoor je mensen langskomen en zeggen: Oh, ze zullen ons alweer negatief, negatief daglicht zetten. Wat, wat ook dus afstand en ik moet elke keer maar weer bewijzen dat ik niet zo'n buitenlander ben... of dat ik niet per se Turkije een slechte pers wil geven. Nou, dat maakt is... het soms moeilijk zeg om... Zeg je nou met heel veel omslag van woorden dat je daar eigenlijk niet zo van houdt? <laughs> ik zeg dat maakt het soms moeilijk om om hem volledig te, uh, te omarmen, maar ik, maar, ik, maar ik doe mijn best. Doe je best. Het lijkt, lijkt me een heel goed programma... voor de rest van de jaren die je daar uh, gaat slijten. Bram Vermeulen, dank je wel. Morgenavond is deel 1 te zien van de documentaire serie... in Turkije van Bram dus. Bram Vermeulen om kwart over acht op Nederland 2 bij de VPRO. lost and alone Though I said I'd go before us And show the way back home There are alive Just something you throw off the back of a train. Got a hit for a lightning. Had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 Dat was Tom Waits, de man die dus dezelfde mix geeft... als de zangeres die wij vanavond hoorden, Marieke Jager. En hij zong Long Way Home. Contact nu met Hans Hermans. Goedenavond. Goedenavond. Justice for Sergej, gerechtigheid voor Sergej. Zo, zo heet de documentaire die je samen met Martin Maat hebt gemaakt... over Sergei Magnitsky. Zo spreek ik het goed uit, hè? Helemaal goed uit. Sproken, ja. Ja. Wie is, of beter gezegd, wie was Sergej Magnitsky? Sergej was een Russische advocaat die uh, de grootste fraude op het spoor is gekomen... die er in de Russische geschiedenis is gepleegd door overheidsdienaren... waarbij 230 miljoen dollar achterover is gedrukt. Hij is dat op het spoor gekomen, heeft uh, een uitvoerig onderzoek daarnaar gedaan... heeft zijn bevindingen gepubliceerd, uh, zelfs getuigenverklaringen afgelegd... tegen de mensen die het gedaan hebben. En in plaats van dat ze hem een medaille gaven, hebben ze hem opgepakt. Ze hebben hem vastgezet, uh, elf maanden in voorarrest gehouden... waar hij na elf maanden onder uiterst dubieuze omstandigheden... in de gevangenis om het leven is gekomen. Dus een hele klassieke klokkenlader, zouden we hem in, in Nederland noemen. Ja, uh, absoluut. Wat was nou eigenlijk de reden dat hij werd opgepakt? Ja, de reden is echt zijn aangifte van die fraude. Hij heeft een aantal uh, overheidsfunctionarissen beticht. Mensen die bij uh, de belastingafdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Moskou werkten. En uh, hij kwam met een serie zeer overtuigende bewijzen. En zij hebben uiteindelijk, uh, kort nadat hij die aangifte gedaan heeft... hebben ze hem thuis opgepakt onder uh, verdenking van uh, belastingfraude. Dat is een, uh, een middel dat heel veel wordt gebruikt in Rusland uh, om mensen vast te zetten. En uh, ze hebben hem uh, vervolgens vastgezet... en iedere keer zijn voorlopige hechtenis weer verlengd... en hem iedere keer in steeds slechtere omstandigheden vastgehouden. Uh, en hebben hem gezegd van... jij moet je verklaring intrekken. Als je die verklaring intrekt, loop je naar buiten. En dat heeft hij niet gedaan. Want ja. het was een, een patriot die, vast, die van zijn, la zijn land hield... en dacht dat hij iets goed deed. En ook dacht dat hij in een rechtsstaat leefde. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk het meest uh, cynische in dit verhaal... dat die rechtsstaat is eigenlijk volkomen non-existent in, in Rusland. En dat... Die, die wetenschap voor een man, voor een jurist... echt een door en door jurist... die op het moment dat hij met zijn onderzoek bezig was... hij was niet de enige, er waren nog zes andere juristen... die met hem dat onderzoek deden. En op een gegeven moment werd iedereen wel duidelijk... van jongens, jullie moeten echt oppassen, het wordt nu gevaarlijk voor jullie. En vijf van zijn collega's zijn naar Londen gevlucht... hebben daar asiel gekregen. En hij was eigenlijk de enige die bleef, omdat hij geloofde als jurist... Ik heb niks verkeerd gedaan en, en het recht zal mij beschermen. Niet dus, maar ik zei net in de intro: ze hebben hem gestorven, vrij naar Hans Kok, de kraker ooit. Klopt dat? Ze hebben hem gestorven, kan ik je dat ja, zeggen? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie omschrijving. Kijk, uh, wat, wat duidelijk is, is dat in de laatste dagen van zijn detentie uh, er is een groot onderzoek gedaan uh, door een onafhankelijke uh, commissie. Dat iedereen, en ik heb alle verslagen gelezen, iedereen uh, elkaar tegenspreekt. Dus alle CP's, gevangenisdirecteuren, uh, ambulancebroeders. En ook duidelijk is dat zijn familie uh, autopsie heeft gevraagd... na zijn overlijden tot drie keer toe. En dat is geweigerd. Ja, en is hij vermoord of hebben ze hem uh, uh, zo ongelooflijk laten creperen? Ja, wat is moord? Wat is uh, ja, nee, doodschuld? Ze hebben lange. hem gestorven, inderdaad. Ik ga nu even naar, het, uh, naar Marietje Schaken van D66... lid van het Europese parlement. Goedenavond. Goedenavond. U bemoeit zich ook met deze zaak. Mede op uw initiatief is er een resolutie aangenomen... die tientallen verantwoordelijke ambtenaren in Rusland reisbeperkingen wil opleggen. Om Rusland dus tot een onderzoek te dwingen. Maar waarom is dit nou per se een zaak van Europa? Nou, Omdat wij verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te beschermen. En omdat we uh, heel graag willen dat er meer wordt samengewerkt met Rusland. Maar dat het alleen maar kan als er ook respect is voor mensenrechten. En deze zaak Sergej Magnitsky springt er heel erg uit, maar helaas is het niet de enige zaak. Dus uh, er is echt grote reden tot zorg over echt systematisch gebrek... aan eerlijk proces en uh, eerlijke rechtsgang en ja, het bestaan van de rechtsstaat. Zeker als het gaat om mensen die kritisch zijn op de overheid. En uh, we willen vanuit de EU een heel duidelijk signaal geven... dat het niet langer zo door kan gaan. Kan het Europees parlement zich rechtstreeks met, met deze kwestie bemoeien? Ik bedoel, kan het Europees parlement aan Poetin zeggen of met Fedef... Uh, ...hij is vermoord. Nou, daar gaat het eerlijk gezegd niet precies om. Wij willen juist dat de Russische autoriteiten... ...zelf uh, rekenschap laten afleggen... ...door de mensen die uh, hiermee te maken hebben gehad. En je ziet dat het tegenovergestelde gebeurt. Dus de mensen die betrokken waren bij deze zaak zijn gepromoveerd. Terwijl er uh, allerlei dubieuze zaken in deze uh, rechtszaak zich hebben afgespeeld. En waarom, de waarom dood zou, van Magnitsky. waarom zou Rusland dan wel gevoelig zijn... ...voor zo'n resolutie van het Europese parlement? Nou, ze hebben zich gevoelig getoond, want ze hebben uh, ons geprobeerd over te halen om de amendementen in te trekken. En ze vonden het eigenlijk allemaal heel erg onnodig. Maar ze zijn dus zeker uh, daarop ingegaan en hebben geprobeerd om te voorkomen dat deze amendementen uh, aangenomen zouden kunnen worden. En uh, ja, Rusland wil natuurlijk wel aan de ene kant gezien worden als een democratie en als een goed functionerende uh, rechtsstaat. Maar ja, als je naar de praktijk kijkt, is het helaas zo dat voor mensenrechtenvoorvechters, uh, voor journalisten en voor critici van de overheid en ook voor zakenmensen die uh, andere belangen hebben dan de overheid graag zou willen, hun uh, leven niet uh, altijd veilig is en er zeker geen grondonderzoek gedaan wordt naar... Uh, nou ja, aanvallen uh, van mensen. Er is laatst ook een journalist... heel maar in elkaar geslagen uh, op een systematische manier. Is dus dus... reden genoeg voor Europa om zich hiermee te bemoeien. Ik begrijp het. Hans, heren ja. ons nog even. Hoe uniek is deze zaak nu die we nu bespreken voor Rusland? Ik heb het gevoel dat het veel vaker gebeurt, dit soort dingen. Nou, ik denk dat Marietje Schaken er gelijk in heeft. Dat maakt het eigenlijk ook noodzakelijk om dit soort films te blijven maken. Maar wat deze zaak, denk ik, wel heel uniek maakt, is allereerst gewoon de, de schaal. Dus de, de enorme hoogte van het uh, gestolen bedrag. Maar bovendien ook dat uh, Sergej Magnitsky een jurist was en die heeft. Elke dag dat hij in gevangenschap zat... heeft hij minitieus uh, verslag gelegd... van alle schendingen die hem werden aangedaan. En dat gaat echt heel, heel praktisch van... geen warm water in de cel... tot en met de riolering uh, overstroomd ratten... geen ramen in de cel. Maar ook iedere keer over de rechtsgang... keer op keer daar verslag van gelegd. En dat is iets... Dat is echt uniek. Geen enkele gedetineerde durft dat aan. Omdat je ook weet dat als je dat doet je ze de pik op je krijgen en je nog meer gestraft wordt. En deze man heeft dat wel gedaan. En dat geeft echt een inkijk in het totaal falen van dat juridische systeem die echt uniek is. In de film laat je ook uh, Prison Oversight Commission aan het woord. Dat is een onafhankelijke organisatie die juist dit soort zaken moet onderzoeken. Dat bestaat dus wel in Rusland. Ja, die prison uh, oversight committee die bestaat eigenlijk net. Kijk, met VDF heeft, heeft aangekondigd van uh, we moeten een onderzoek instellen. Uh, naar mijn idee is dat ook een beetje uh, public relations. Weet je, je laat zien dat we er wel iets aan gaan doen. En ik moet zeggen dat die mensen van die uh, commissie uh, met uh, echt, denk ik, gevaar voor eigen leven uh, durven te rapporteren. Dit is echt hun eerste grote zaak en ik hoop dat ze de gelegenheid blijven krijgen om dit werk te doen. Wat ik, me natuurlijk, ik vroeg het ook al aan uh, Marietje Schaken. Denk je dat deze film, deze documentaire die je gemaakt hebt, ook uh, invloed heeft in Rusland op de Russische uh, autoriteiten? Nou ja, dat is iets wat je hoopt. Kijk, hij gaat nu morgen in première op het Movies Matter Festival in Den Haag. Maar wat we ook gedaan hebben, we hebben uh, dit is de, de lange filmfestivalversie... we hebben een televisieversie gemaakt... die is inmiddels in heel veel landen van de voormalige Sovjet-Unie uitgezonden. Um, en wat we ook hebben gedaan met die televisieversie... die is op de, zijn sterfdag, dus 16 november afgelopen jaar... een jaar na zijn overlijden, is die te zien geweest in zeven parlementen wereldwijd. Dus Amerikaanse Senaat, uh, Groot-Brittannië, noem het maar op... En wat we toen merkten was een enorm boze reactie vanuit Moskou. Dus wat er gebeurde was, er werden persconferenties belegd... waarin weer nog meer zijn naam werd besmeurd. En uh, je, we merkten dat we, ze, dat we ze boos kregen. En dat is misschien eigenlijk wel het teken van... hé, hey, dit, dit zet iets in beweging. En ik kan alleen maar hopen dat met allerlei vertoningen op filmfestivals... die aan zitten te komen, dat we ook politici blijven informeren... over jongens, dit is hier aan de gang... En, en doe hier iets aan. Ik, ik wens, uh, Hans Hermans, ik wens je alle succes van de wereld toe. De film Justice for Sergei is morgen en maandag te zien... op het Movie Stad Matter Festival in Den Haag. Maar dus ook te bekijken op de gelijknamige site. Het is vijf voor twaalf. Het Amsterdam Museum is er flink in getuind, lijkt het. Het museum had een bijzondere fles water aangekocht uit het jaar 1859. Althans, dat dacht het museum. Maar nu blijkt dat die fles uit 1975 komt. Historisch toch net even wat minder interessant. Aan de telefoon is Geurt Rombach... voorzitter van de Museumcommissie van Waternet, het waterleidingbedrijf. Goedenavond, meneer Rombach. Goedenavond. Was het niet makkelijker geweest om even dat water te testen door het te proeven? Uh, dat... Hebben, waar het, niet, dat het uh, niet ongevaarlijk is om water van meer dan 150 jaar oud te proeven. Weet u trouwens hoe dat smaakt, dat water uit 19, uh, 1859? Dat is 1853. 1853 was het, ja. um, Nee, en ik uh, zal het waarschijnlijk ook nooit proeven. Uh, de enige manier waarop je dat zou kunnen proeven... is als je in een gletsjer uh, uh, boort en je vindt ijs uh, van die leeftijd. En het, het verschil met water van de jaren 70, waar de fles dus nu eigenlijk uit, uh, uitkomt, 1975? Dat, dat is zeker... Of het te proeven is, nou, dat zal ook wel. Maar het is zeker aantoonbaar anders, omdat de bron anders is. In ja. 1853 hadden we voornamelijk duinwater, eigenlijk valduinwater. En later is daar voorgezuiverd uh, rijnwater bijgekomen. Maar hoe valt nou deze fout te verklaren? Uh, laat ik zeggen, ik twijfel eraan of het een fout is. Want? Want ik ken de hoofdpersoneelzaker bij het Amsterdam Museum. En dat is een oud medewerker van de voorganger van Waternet, van Gemeente Waterleidingen. En als ik mij niet vergis, heeft hij in 1978 het 125-jarige jubileum meegemaakt. En daar heeft hij ook zo'n fles gekregen. Dus dat had hij kunnen weten? Nou ja, in hoeverre personeelzaken uh, uh, gemoeid is met uh, de inkoop van uh, spullen weet ik niet. Maar ik vermoed eerlijk gezegd uh, uh, dat hier een vroegtijdig 1 april grap aan de hand is. Een 1 april grap? Ja, uh, uh, binnenkort, binnenkort. Maar het raar is, het Rijksmuseum heeft ook zo'n fles. En, en denken ook dat het een authentieke fles water is uit 1853. Inderdaad, inderdaad. Het heeft mij vier jaar geleden uh, geldelijk verbaasd... dat ik in hun collectie onze fles opgenomen zag worden... en keurig beschreven door iemand die daarvoor gestudeerd heeft... Uh, dat het een uh, fraai voorbeeld was van een uh, midden-19e eeuwse fles. <lacht> ja. En hij had dat helemaal bij het juiste eind... want toen we in 1975 de opdracht gaven om het te maken... Uh, luidde die opdracht, maak een, een mooie 19e-eeuwse fles. Dus een nep was niet meer van echt te onderscheiden. En u zegt 1 april, grap, een beetje vroeg lijkt me dan. Ja, een, een, een week voortijdig. De kans dat het uitkomt is wat uh, is, is inderdaad uh, aanwezig. Ja. Nou, dat is dan toch nu gebeurd. En misschien ja, iets, ik, iets te vroeg. Ik hou een slag om de arm. Ja, nee, voor mij bent u de expert. Ik geloof u gewoon op uw woord. Geurt <lacht> Rombach van Waternet, hartelijk dank. Dank je wel. Ja, we zijn gekomen aan het einde van onze uitzending. Morgen zijn we er weer en dan zit hier John Jans van Galen. En dan nu een heel bijzondere versie van onze eindtune, door, vertolkt door onze eigen Marike Jager. Op haar beste Duits. Op haar beste Duits. Goedenacht, vrienden. Het is weer tijd voor me to gain.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 U ontvangt van mij dan een welkomstattentie. Stop Giro 130 Den Haag. Dit is Radio 1.